Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben eigenlijk al uh, bemoedigd ook door de woorden die Marijke gezegd heeft, toch? Ja, en ik dacht ook vanmorgen van ja, wat hebben we toch een bijzondere God. En ja, want het is echt niet zo bijzonder dat ik hier, uh, hier sta eigenlijk. En misschien, ja. Het is niet echt zo bijzonder, maar voor mij is het wel. Als jullie wisten hoe verlegen ik uh, ja, vroeger was, dan is dit gewoon een wonder. Amen. En ja, hoe God werkt en ook mede door het uh, vertrouwen, wat Rudolf in me stelde eigenlijk, dan sta ik hier. En ik wil hiermee maar zeggen, waar we ook mee worstelen... Verlegenheid, verslaving, verbittering of wat dan ook. God kan ons veranderen. Amen. Jezus kan ons verlossen. En ja, ik wil met u naar het uh, bijbelboek Rut. Het is niet zo groot, het zijn maar uh, ja, vier hoofdstukken. Ook weer niet het kleinste boek, want Obadja en Jona die hebben maar één hoofdstuk. En ja, dan vraag ik mij af waarom staat dat in de bijbel? En wat kunnen wij daar nu, in deze tijd, nog van leren? Met de wetenschap dat God niets voor niets doet, moet dit voor ons ook nu nog van betekenis zijn. En het boek draagt de naam van de vrouwelijke hoofdpersoon, de Moabitische Rut. En er zijn twee bijbelboeken in de Bijbel die de naam van een vrouw dragen. Het boek Esther en het boek Ruth. En zij beiden tonen aan dat God vrouwen gebruiken wil als een schakel in zijn plan. En de boodschap van het, uh, in het boek Rut is onder andere dat God geen God is van één volk, maar de Heer van alle volkeren. En dat het zelfs in tijden van crisis mogelijk is naar Gods geboden te leven en dat God die hem volgen rijkelijk zegent. En als we dit boek lezen, dan zien we dat Rut veel bewuste keuzes moest maken. En we kunnen onszelf ook afvragen, wat beslist er in ons leven? Waar kiezen wij voor? En het boek begint met, in de tijd dat de rechters het volk leiden. Dat was de richterentijd en daar leest men over in het boek Richteren wat voor Rut staat. Toen werd het volk geregeerd door sterke leiders die men richters noemde. En in de tijd van de richters lijkt de geschiedenis zich steeds te herhalen. Men is steeds weer ongehoorzaam aan God. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Een richterentijd zo lang geleden, maar o oh, zo actueel. Want nu is het eigenlijk niet anders. Iedereen doet over het algemeen wat hij zelf wil. Helaas schijnt de mensheid het nooit te leren dat opstand tegen God rampzalige gevolgen heeft. En een van die rampen in die tijd, dat was de hongersnood. Laten we lezen Rut 1 vers 1 en ik lees het uit de nieuwe Bijbelvertaling en dat kunt u dus ook volgen op de biemen. 1 vers 1 In de tijd dat de rechters het volk leiden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. Een mens en vooral mensen in een gezin kunnen soms voor moeilijke beslissingen staan. En zeker zoals hier als er hongersnood is. Als je je kinderen ziet lijden omdat er geen eten is en ze vermageren op zulke momenten dat je moet kiezen. Moeten we gaan of moeten we blijven? Vreselijk. En zulke keuzes maken mensen nu nog steeds, neem alleen de afgelopen tijd in Syrië maar. En zij zijn, zoals vele anderen op deze wereld, op zoek naar een beter bestaan, op zoek naar andere medebewoners op deze aarde die hen misschien een helpende hand willen toesteken. En om vele redenen verlaten mensen soms hun geboortegrond. Er zijn nu zo'n 60 miljoen mensen die niet wonen op de plaats waar ze geboren zijn. Ze vluchten soms voor gevaar voor eigen leven. Opgejaagd vanwege oorlog, vervolging, een corrupte regering. Of misschien wel vanwege zeer slechte economie. Geen werk, geen inkomsten. Geen inkomsten, geen eten, geen drinken. Wanneer gaan wij tot besef komen, ook de regeringen, dat deze aarde niet is voor bepaalde bevolkingsgroepen, maar voor de gehele mensheid? En dan bedoel ik niet dat het goed is dat men op verkeerde manier profiteert van anderen of onrust brengt in het land waar je naartoe gaat. Want dat is sowieso niet goed, waar je ook bent. Vluchtelingen zijn van alle tijden ook in de Bijbel komen we ze op meerdere plaatsen tegen. Abraham en Sarah, Jacob, Mozes, David, Elia... ...allemaal vertrokken ze naar een ander land. En ook hier zitten mensen die hier niet in Nederland geboren zijn. Eva, Christina, <laughs> Rudolf, Fauzia en tante Ellen. En ja, misschien zijn er nog meer jullie ook in uh, Nederland geboren? Of niet? Nee. <lacht> dus nou, bijna uh, de helft hier en hij uh, is ja. <lacht> dus... Maar goed, zo ook Eli Melech en Naomi vertrokken dus naar een ander land, omdat er een hongersnood was. En je land te verlaten, omdat er geen eten is, in dat ogenblik zal beslist worden uit wat we leven. Of we de genade bezitten om in zo'n situatie onze eigen beslissingen te nemen. Niet alleen te nemen met ons eigen verstand en vanuit ons eigen gevoel. Maar bovenal aan wat Gods wil is. En daar volkomen op te vertrouwen. Want God beslist over ons leven. Niet het eten. Niet het brood. Jezus heeft dat in Matthäus 4 vers 4 met deze woorden gezegd niet alleen van brood zal de mens leven maar van alle woord dat uit de mond gods uitgaat we hebben regelmatig geestelijke voeding nodig hoewel brood brood nodig is is brood alleen niet genoeg ook materiële dingen kunnen ons nooit volledige bevrediging geven er is een diepe Geestelijke honger die alleen gestild kan worden door het woord dat klinkt uit de mond van God. En Jezus vergelijkt zichzelf met brood, omdat we het dan beter begrijpen. En zegt, ik ben het brood dat leven geeft. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Het enige wat we hoeven te doen is bij Jezus komen... Hij alleen kan onze honger en dorst voor altijd wegnemen. Maar Elimelech en Naomi hadden daar toen nog niet van gehoord. Ze hadden het evangelie van Matthäus en Johannes nog niet kunnen lezen. Dus gingen zij naar Moab. Maar dan, na korte tijd, sterft Elimelech en blijft Naomi alleen achter met haar zonen in dat vreemde land... En of dat nog niet genoeg was, trouwden haar zonen met ongelovige vrouwen, Orpa en Rut. Binnen tien jaar dat ze in Moab gekomen waren, stierven ook de zonen. Dit gezin wordt wel erg zwaar getroffen. En dat herkennen we allemaal wel, dat je denkt van, nou moeten ze dat nu ook nog meemaken. Het ene is nog niet gebeurd of het andere leed komt er alweer aan. En Naomi moest dit allemaal alleen verwerken. En zo lijkt het er haast op dat wanneer je het ene gevaar wil ontvluchten, je tegen een andere beproeving oploopt. Maar de Heer gaat een keer geven. Hij gaat inbreken in deze situatie. Zoals hij een keer kan, geven, kan brengen in een mensenleven, een gezinsleven, een gemeenteleven. Zo bijzonder. Pas achteraf is het te reconstrueren. Dan krijgt Naomi het plan om terug te gaan naar Bethlehem. Ze had gehoord dat er weer eten was. En dat lezen we in Rut 1 vers 6. Toen Naomi hoorde daar in Moab dat de heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte ze zich samen met haar twee schoondochters gereed om moab te verlaten en terug te keren naomi voelt zich in haar leed aangetrokken naar het land van haar jeugd maar eenmaal op weg verandert zij van gedachten ze bedenkt dat het volstrekt zinloos is deze verhuizing ze zien haar al aankomen met twee moabitische nog wel dat loopt uit op discriminatie het is vragen om ellende. Nee, hier in eigen land zijn ze veel beter af. En Naomi kan zich niet langer stilhouden en probeert haar schoondochters op andere gedachten te brengen. Tot drie keer toe doet ze een poging. Liefst elf versen lang duurt die dialoog. Wat we ook kunnen zien als een anti evangelisatieactie Naomi probeert haar eigen familie te bekeren, maar dan de verkeerde kant op. Want Naomi heeft niet door dat God haar wil gebruiken om deze twee vrouwen Israël binnen te brengen. De eerste aanval, in de gebiedende wijs nog wel, vers 8. Gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. De tweede aanval, vers 11. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? En Orpa neemt dan afscheid en gaat terug. Maar Rut klemde zich aan haar vast. Naomi geeft niet op. Ze is vastbesloten. De derde aanval, vers 15. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god, zei Naomi. Ga haar toch achterna... Maar Rut houdt vol, dwars tegen haar eigen bescheiden karakter in. En hier laat God haar als het ware boven zichzelf uitstijgen, als ze haar schoonmoeder verbiedt haar nog langer de verkeerde kant op te bekeren. Vers 16, maar Rut antwoordde, Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En uit deze woorden spreekt de geestelijke eenheid van twee mensen in liefde en trouw verbonden. Het fundament dat al het andere draagt is deze beleidenis. Uw God is mijn God. Een verhouding waarin dat ontbreekt, of het nu gaat om vriendschap of huwelijk, daar zal nooit die geestelijke diepte of hoogte worden bereikt. En zo komen ze samen in Bethlehem aan. Dat is denk ik voor allebei moeilijk. Voor Ruth, omdat de omgeving haar vreemd is. En voor Naomi, omdat hier alles aan herinnert aan de tijd toen haar gezinsleven nog zoveel beloofde. Jong en bloeiend was ze toen ze met haar gezin wegtrok. En nu komt ze als zwaar beproefde weduwe, die getekend is door het leed, de poort van Bethlehem binnen. Wie haar vroeger gekend hebben, herkennen haar nauwelijks en vragen door medelijden bewogen aan elkaar, is dit Naomi? Wat is er veranderd? En het roddelcircuit gaat in gang. Heb je het al gehoord? Wie terug is? Naomi. Lieflijkheid. Nou, alle liefelijkheid schijnt er wel van af te zijn. Wat wil je ook? Haar man en haar zoons verloren, hoorde ik. En daar heeft ze nog een of ander bij zich. Een moabitische. Dat zie je zo. Wat moet die hier? En zulke reacties horen we nu ook steeds als de asielzoekers hier komen. Wat moeten die hier? En Naomi heeft wel door hoe er over haar gepraat wordt. En ze wil het nog wel uitleggen ook. De naam Naomi, ze kan hem niet meer horen. Als een vloek klinkt hij. Daarom zegt ze in vers 20. Noem me niet Naomi, noem me Mara. Want de ontzagwekkende, in de NBG staat de Almachtige, heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. In wat zij zegt kunnen wij opmaken dat zij God ziet als een straffer, een kwaadoener. Wat ze nog had toen ze ging, man en kinderen, heeft hij haar afgenomen. Ze stikt in haar verdriet. Vers 21, toen ik hier wegging, had ik alles... Maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. De leegte van Naomi is een innerlijke leegte. Haar geloofsleven is leeg. Het laatste restje vertrouwen heeft ze laten wegstromen. Zeker is ze alleen nog maar van het feit dat God tegen haar is. En na zoveel jaren ziet ze geen toekomst meer. Ze raakt verbitterd. En depressief en dat is meestal niet zomaar voorbij verbittering is geen griepje dat met een paar paracetamolletjes overgaat de enige die verandering kan in kan brengen is god beter dan alle psychiaters bij elkaar het verhaal begon met hongersnood, gebrek aan eten. Een armoede leidt vaak tot verval van de mens. In geestelijk opzicht is dat net zo. Geestelijke armoede komt veel voor, of men nu naar de kerk gaat of niet. Ook hierin zien we dat er behoefte is aan een geestelijke voedselbank. Als mensen in zowel natuurlijk als geestelijk opzicht armoede hebben... gaan zij dingen doen die tegen het woord van God ingaan. En in het natuurlijke kan het vele oorzaken hebben. Maar armoede in geestelijk opzicht heeft te maken met ongehoorzaamheid. En daardoor is men ontvankelijk voor de krachten uit het Rijk der Duisternis... Daar hebben we net van gehoord van Rijken, maar dat hebben we ook bij de laatste bijbelstudie ook weer gehoord. Dat er steeds van twee kanten aan ons wordt getrokken. De Heer heeft de roeping voor ons, maar ook de duivel heeft die voor ons. Alleen God doet het vanuit zijn grote liefde en de duivel doet het heel geraffineerd. Het is aan ons om daar heel alert op te zijn. We kunnen armoede nooit helemaal de wereld uithelpen, denk ik. Maar we hoeven het niet te accepteren. In geestelijk opzicht kunnen we verandering brengen door ons leven over te geven aan Jezus. En te gaan leven in gehoorzaamheid volgens het woord van God. Hij heeft bemoeienis met ons, ook nu in deze tijd. En hier bij Naomi zien we dat God op ongedachte wijze ingrijpt. Geheimzinnig, indirect, maar o zo duidelijk voor wie het eenmaal ziet. Maar Naomi zag het op dat moment nog niet. Blind is ze voor zijn liefde die hij haar aan het bewijzen is. In al haar droefheid heeft ze geen aandacht voor de grote zegen die de Heer haar in Rut heeft geschonken. En in Rut komt toch Gods ontferming haar tegemoet. Dat is het gevaar van diepe droefheid, dat het onze blik verduistert, zodat we de troost niet zien die er toch ook is. Zelfs als alles gewoon goed gaat, niet een bepaald diepte of hoogtepunt, dan beseffen we soms eigenlijk niet dat juist dat al een grote zegen is. Zo is in het verhaal van een verloren zoon, de zoon die thuis was, had alles al, maar hij zag het niet en kon daardoor niet blij zijn met wat hij allemaal had. En de oude wetten van Israël regelden ook de voorziening in de maatschappelijke noden van het volk. Ze zijn dan ook gegeven door de God die het recht van de minder bedeelden en de verdrukten, beschermd en voor ze opkomt. Nu hebben we ook allerlei voorzieningen, maar met andere regelingen dan toen. Zo was er bepaald dat de maaiers een gedeelte van de oogst op het land moesten laten staan voor de armen en de vreemdeling. De wet was warmhartig, maar de uitvoerders waren niet altijd door medelijden bewogen. Je moest ook een beetje geluk hebben, waar en wie je tegenkwam en dat is nu nog steeds zo iedereen heeft niet het beste met je voor nu Naomi en Ruth al enige tijd in Bethlehem woonden moesten zij zich ook voorzien in hun levensonderhoud Ruth wacht niet op ondersteuning want ze kan werken en daarom vindt ze het ook haar plicht Ruth stelt zich dienstbaar op en is bereid zich ondergeschikt te maken. En in de huidige tijd is dat voor veel mensen een groot probleem om bescheiden na te volgen. We leven nu in een tijd van inspraak, van meepraten, democratie. En zelfs kleine kinderen mogen tegenwoordig al in alles meebeslissen. En zoals het vroeger was van Vaders wil is wet, met de vuist op tafel, was ook niet altijd goed. Maar nu dreigt het wel weer erg veel de andere kant op. Maar wat in de wereld normaal lijkt, hoeft nog niet te zijn in een Bijbelse gemeente. Daar moet geleerd worden om volgzaam te zijn. Vooral als we meearbeiden in de gemeente is dit van groot belang. We moeten bereid zijn om de minste te zijn om naar correcties te luisteren en zo nodig te gehoorzamen. Want God kan niet werken met onwillige mensen. Dienen betekent altijd bereid tot buigen. We dienen immers niet onszelf, maar de Heer. En Rut wil dienen en daarom vraagt ze Naomi in hoofdstuk 2, vers 2 en 3 ik zou graag naar het land willen gaan om arend te lezen bij iemand die me dat toestaat naomi antwoordde: doe dat maar mijn dochter ze ging dus naar het land om arend te lezen achter de maaiers aan het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van boas was het familielid van elie en deze kleine toevalligheid blijkt later een schakel te zijn in de keten van haar geluk. Het was misschien niet in haar plan opgenomen, maar God had het wel zo bedoeld. Wij zeggen ook vaak dat dit of dat toevallig gebeurt. Maar dat is wel een uiting van ons klein menselijk denken en spreken. Want alles wat er gebeurt is niet toevallig, maar van Gods vaderlijke hand. ...om um een arme vreemdeling te zijn, dat valt niet mee. En dan denk ik aan de verhalen van tante Lies, toen ze uit Indonesië naar Nederland kwam. Dat de mensen aan haar voelden eh, of dat bruin echt was en ze probeerden het weg te wrijven. Ze dachten misschien wel dat het vuil was... En al met al vond ze dat zeer best vernederend. En Rut was ook een vreemdeling. Waar niemand haar kent, verwacht Rut dan ook niet veel medewerking van de mensen. En daarom verwondert het haar dat Boas haar beschermt en helpt. Door die vriendelijkheid wordt ze geraakt. Ze eert hem op oosterse wijze. Dat kunnen we lezen in vers 10 van hoofdstuk 2. Ze knielde, boog diep voorover en zei, waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben? Waarom? Ze weet het zelf niet, maar Boas wel. Vers 11 en 12 en Boas antwoordde, meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man.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 Maar toch is het waar, wie zich inzet voor anderen, krijgt vaak op een verrassende wijze een eenvoudige zegen ervoor terug. Wonderlijk is alles wat Rut op die dag ondervonden heeft. Wat er op deze dag gebeurt, dat moet iets betekenen, dat moet een diepere zin hebben. Dit is de leiding van God. En hier zien we ook hoe trouw Rut is. Er was gezegd tegen Rut in vers 8, luister goed mijn dochter, je moet niet naar een andere akker gaan om aren te lezen. Ga hier niet weg. Rut bleef op het veld van Boas. En dat vind ik zo mooi van Gods woord, in elke tijd blijft het actueel. We kunnen dit in deze tijd zien dat God niet wil dat we van de ene naar de andere gemeente zwerven. Maar dat we gewillig zijn om trouw te zijn. Trouw komt voort uit liefde. En echte liefde is bereid tot offers. Ruth's trouw werd beloond. En toen het etenstijd werd, mocht ze eten tezamen met de maaiers. En daarna, toen het werk weer werd voortgezet, mocht ze ook tussen de koren schoven aarden verzamelen. En de knechten moesten op bevel van Boas telkens aden laten vallen. Dat was meer dan gewone hartelijkheid. Enthousiast gaat Rut s'avonds naar huis en laat aan Naomi zien wat ze verzameld heeft. Dat lezen we in Rut 2 vers 19 en 20. Naomi vraagt dan, waar heb jij vandaag aardig gelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegend de man die zo goed voor jou geweest is. Ruth vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had, Boas heette. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden. En ze vervolgde, hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden. En de losser is een soort levende levensverzekering die de Heer voor zijn volk heeft ingesteld. Zo wil God voorkomen dat iemand tot bittere armoede vervalt. <tacht> een losser is een naaste bloedverwant die de plicht heeft het grondbezit van de naaste familielid te lossen. En Naomi merkt nu op dat de Heer deze dingen zo wonderlijk geleid heeft. Dit heeft een ommekeer in haar innerlijk leven. Nog zo kort meende ze dat de Almachtige tegen haar was. En nu ziet ze alles heel anders. In hoofdstuk 3 vertelt Naomi aan Rut hoe naar Israëlitische zeden de gedragslijn moet zijn van een eerbare jonge weduwe die een beroep wil doen op een losser. Laten we dat lezen in Rut 3 vers 1 tot en met 9. Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder, mijn dochter zal ik niet een thuis voor je zoeken waar je het goed zal gaan... Poas, bij wie je gewerkt hebt, is, zoals je weet, familie van ons. Vanavond zal hij op de dorstvloer gerstwannen. Baad je, wrijd je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorstvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken.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 voelde zich voldaan en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Rut stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteinde terug en ging liggen. Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeteinde liggen. Ja, dan zou je toch ook wel schrikken. Wie is daar? vroeg hij. Ik ben het, Rut, zei ze. Wilt u mij bij u nemen, want u kunt voor ons als losser optreden. Het gaat hier om twee Israëlische gebruiken in combinatie met elkaar. Het losserschap en het zwagerhuwelijk. Daar is sprake van, als een man sterft zonder een zoon na te laten, dan moet de broer van die man met de weduwe trouwen. En dan geldt de eerstgeboren zoon als de eigen zoon van de overledene. Dat kunnen wij ons nu niet meer voorstellen van die ingewikkelde instructies. Als we het gedeelte lezen waarin Rut een beroep op Boas doet... dan zien we ook hoe rein alles blijft. Ze vraagt eigenlijk, wil je met me trouwen? En nu zou je denken einde verhaal en zoiets van en ze leefden nog lang en gelukkig maar zo eenvoudig is het allemaal niet want er is nog een probleem een gewoonte wat we nu ook niet meer kennen laten we verder lezen in hoofdstuk 3 vers 11 tot en met 14 <coughs> Daarom, mijn dochter, wees niet bang, dat zegt Boas tegen Rut. Ik zal doen wat je van me vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat je een bijzondere vrouw bent. Maar als het waar is dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dat geldt en hij staat dichter bij jullie dan ik. Blijf vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden, is het goed. Maar als hij dat niet wil, dan doe ik het zowaar de Heer leeft. Blijf hier nu maar liggen tot het ochtend wordt. En zij bleef tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen. Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorstvloer was geweest. Hier is wederzijds eerbied en respect. Zij bleef liggen aan het voeteind. En als we het verhaal tot nu toe zien, kunnen we toch wel constateren dat er verliefdheid in het spel was van beide kanten. Maar zij houden zich aan de regels. Geen seks voor het huwelijk. En waarom is dat eigenlijk? Broeder Worm zou zeggen, als iets niet helemaal duidelijk is, dan moet je gaan nadenken. moet je het gaan onderzoeken. Want God doet niets onlogisch. Nou, ik ben het dus gaan onderzoeken en vond in de studies van Broeder Worm wel wat duidelijkheid hierover. We weten allemaal wel dat het huwelijk een verbond is, gekoppeld aan het verbond met God. Een verbond is een bindende overeenkomst die niet verbroken mag worden. Maar, en dit is de reden om geen seks voor het huwelijk te hebben, geen enkel verbond wordt ingewijd zonder bloed. Bloed en verbond hebben met elkaar te maken. En we lezen dat Mozes moest de dieren offeren en daar kwam veel bloed voor vrij. En bloed wat vrijkomt. is het teken. Van een, dat er een verbond is gesloten. En bij de eerste seksuele handeling. komt bij de vrouw bloed vrij. En dat is het teken. dat er een verbond is gesloten. En dat is de reden dat Gods woord ons leert. om geen seks te hebben voor het huwelijk. Dus dat is een duidelijke uitleg. Maar dat antwoord roept bij mij toch ook weer vragen op. Want hoe zit dat dan hier? Rut is eerder getrouwd geweest. Een verbond mag niet verbroken. God heeft het zwagerhuwelijk zelf ingesteld. Dus moet ik weer gaan nadenken <lacht> hoe ik dat dan weer moet zien. Dus dat ga ik nog doen in de komende tijd. <lacht> En in Exodus 24,8, daarin spreekt Mozes dus over het bloed van het verbond. Wat verwijst naar Matthäus 26, vers 28, waar Jezus zegt... Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Het bloed van Jezus, het lam Gods, bevestigt Gods verbond... Voor ieder die gelovig uit de avondmaalbeker drinkt. En na die nacht aan het voeteind gaat Rut vroeg in de ochtend met zes maten gerst die Boaz haar meegegeven had terug naar Naomi. En wat ze nu verder moet doen zegt Naomi haar in vers 18... Blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft. Rustig afwachten. We moeten weten wanneer we handelend optreden en wanneer we moeten afwachten. En leren onze lasten over te geven aan de Heer en hem te vertrouwen voor de uitkomst, ook al zien we het nog niet. Hij zorgt ervoor dat alles wat er gebeuren moet in ons leven op het juiste moment gebeurt, met de juiste snelheid. En door te veel of te snel iets te doen, kunnen we ook alles in de war sturen. En wat er nu van komt, zal door Ruth worden aanvaard als Gods plan met haar, of het nu blijdschap. Of teleurstelling zal zijn. In Rut 4, vers 1 lezen we dat Boas intussen naar de poort was gegaan en daar gaan zitten. Boas wil nu dat zowel de kwestie van het stuk grond. als die van het huwelijk geregeld, geregeld zullen worden. En dat moest openbaar onder het oog van God en van de mensen. En daarom vindt het plaats. ...bij de poort van Bethlehem, want dan zijn er vanzelf getuigen bij door de gaande en komende man. Dan komt de losser bij de poort en spreekt Boas hem aan op zijn recht. Maar die zei, ziet af van zijn taak, want hij wil namelijk wel het erfdeel van zijn familielid lossen... maar wil niet met Rut trouwen, en hier is het echt alles of niets... En zo ontvangt Boas het recht om als losser op te treden en wordt het huwelijk beklonken in de poort. En na verloop van tijd wordt er een zoon geboren en dit kind wordt door de vrouwen aangemerkt als de losser. Rut 4 vers 14 De vrouwen zeiden tegen Naomi: Geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Boas was ook losser, maar dit kind staat Naomi veel nader. Hij is de aangewezen persoon om Eli Melech's naam en bezit te handhaven. Dit kind, Obed. Wat betekent, dienaar zal weer vreugde geven aan haar leven. Dit bijbelboek laat ons zien in welk groot verband deze kleine gebeurtenissen zijn opgenomen. De mensen worden geboren, trouwen, krijgen kinderen en sterven. En zo is ook de generatie van Rut en Boas voorbij gegaan. En Ruts zoon, Obed is de grootvader van koning David, die een voorouder van Jezus Christus is. En het huwelijk tussen Boas en Rut spreekt in profetische zin van het hemelse huwelijk tussen Christus en de gemeente. En de Bijbel toont ons dat onder andere in het bekende gedeelte van Efeze 5, waar Paulus uitweidt over het aardse huwelijk... En hij zegt daarin in Ephesians 5, 31, 32. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. God heeft ons iets willen leren met betrekking tot hoe wij moeten staan ten opzichte van de Heer... en hoe Hij staat... ten aanzien van ons. En daar is hier op aarde... geen enkele vergelijking mogelijk... om dat duidelijk te maken... dan alleen de liefde... tussen man en vrouw. En de Heer zegt met andere woorden... zoals een bruid... haar bruidegom lief heeft... zo zal de gemeente... mij moeten lief hebben. En zoals de bruidegom zijn bruid... Zo wil de Heer Jezus ons lief hebben. En dat is een liefde die geen compromis accepteert. Je wilt de ander alleen voor jezelf. Een derde persoon kan daar niet bij. En in deze huwelijksband zal de gemeente als bruid deel krijgen aan het goddelijk leven. Aan alles wat in de Zoon in Jezus is. En dat betekent... Vrede, vreugde, gezondheid, kracht, etc. En dat eeuwig, niet aan tijd gebonden. Wat een rijke beloften. En zo is dus het geslacht van David na vele eeuwen Jezus Christus geboren. Onze losser, de verlosser. Niets en niemand anders kan ons verlossen. Geen geld... Geen werk of wat dan ook. Alleen Jezus. Zoals dat lied zegt. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Kan, ons, kan mij verlossen van zonde vrij. In al mijn zorgen is Hij nabij mij. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Rut heeft ervoor gekozen... Om te schuilen onder de vleugels van de God van Israël. En de vraag is aan ons, waar kiezen wij voor? En vandaag is het voor alle mensen, uit alle volken, mogelijk om te schuilen bij die God. Zijn Zoon is voor ons gestorven, zodat wie in Hem gelooft, voor altijd bij de Vader mag schuilen. En het mooie van deze geschiedenis is ook, Rut deed niet te vergeefs een beroep op haar, op haar losser. En dat mogen wij ook doen op onze verlosser, Jezus. Wie vanuit zijn hulpeloosheid en nood een beroep doet op zijn barmhartigheid, zal dit niet te vergeefs doen. En zo zien we dat Rut een belangrijke schakel werd voor het voortbestaan van Gods volk. En Rut is tevens een goed voorbeeld voor ons. Haar vastberadenheid, haar trouw en volharding, dat zijn eigenschappen waar wij ook naar mogen verlangen. Door zulke sterke eigenschappen maakte zij haar geloof waar. En het daagt ons uit om ons geloof ook in daden om te zetten en zo mee te bouwen aan Gods Koninkrijk. En de Heer wil en zal ons met zijn grote liefde hierin leiden. Amen.